5 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Turkse doden door Syrische granaat. Openbaar ministerie wil miljoen van Frans van Andraat. En 200 vogelspinnen in koffer op Schiphol. In Turkije zijn vijf mensen omgekomen door een mortiergranaat die werd afgevuurd vanuit Syrië. De burgemeester van de grensplaats waar de granaat terecht kwam zegt dat onder de doden een kind van zes is. De granaat kwam in een woonwijk terecht op een huis. Vrijdag werd de stad ook door een Syrische granaat getroffen, toen waren er geen slachtoffers. In april dienden de Turken een protest in bij de Verenigde Naties, toen vijf mensen in Turkije gewond raakten door een beschieting van een vluchtelingenkamp net over de grens met Syrië. Het openbaar ministerie wil dat zakenman Frans van Anraad ruim een miljoen euro betaalt aan de staat. Volgens de OM heeft de zakenman veel geld verdiend... met de verkoop van grondstof voor mosterdgas... aan de Iraakse dictator Saddam Hussein. In 2007 werd van Andraad in hoger beroep veroordeeld... tot 17 jaar cel voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Eind jaren 80 kwamen in Irak bij een luchtaanval met mosterdgas... 5000 Koerden om. De rechter doet over zes weken uitspraak. In Den Haag heeft vannacht een inbreker de politie gebeld... omdat er tijdens de inbraak op hem geschoten zou zijn. De man had geprobeerd bij een bedrijf binnen te komen... maar voelde zich zo bedreigd dat hij vluchtte en de politie belde. In het Haagse bedrijfspand waren inderdaad twee mannen met een vuurwapen... maar ze ontkennen dat ze hebben geschoten. Ook zijn er geen sporen van een schietpartij gevonden, zegt de politie. Agenten vonden in het gebouw wel een hennepkwekerij met 800 planten. De twee mannen met wapens zijn aangehouden. De inbreker is spoorloos.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 Minister De Jager is blij dat VVD en PvdA de plannen van het kabinet overnemen... om volgend jaar uit te komen op een begrotingstekort van 2,7 procent. Hij zei dat voor het begin van de financiële beschouwing in de Tweede Kamer. VVD en PvdA sloten begin deze week een deelakkoord... waardoor de begroting voor volgend jaar wordt aangepast. De Jager benadrukte dat VVD en PvdA de begroting voor 99 procent intact laten... en dat ook het vijfpartijenakkoord voor meer dan 10 miljard euro wordt gevolgd. In het Kamerdebat erkende PvdA-Kamerlid Plasterk... dat zijn partij niet per se op een tekort van 2,7 hoefde uit te komen... maar dat dat een concessie was aan de VVD. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de vrijspraak van Ron P. ToM eiste levenslang tegen de man voor de moord op de Rijswijkse studenten... Anneke van der Stap. De rechtbank in Den Haag sprak hem vorige week vrij. Volgens de rechter is er te weinig bewijs. TOM blijft erbij dat Rompé Anneke van der Stap in 2005 heeft vermoord. Rompé zit al in de gevangenis. voor een straf van 18 jaar voor de moord op stewardess Christel Ambrosius in 1994. Die zaak werd bekend als de Puttense moordzaak. Uit Iran komen berichten over onrust onder consumenten en winkeliers. na de scherpe daling van de nationale munt, de Rial. Die heeft in een week ongeveer een derde van zijn waarde verloren. De regering wijdt de waardedaling aan de westerse sancties tegen Iran. Tegenstanders van president Ahmadinejad zeggen dat zijn economisch beleid heeft gefaald. Door de combinatie van een dalende munt en hogere prijzen zijn producten als kip of lamsvlees voor veel Iraniërs te duur geworden. De douane heeft op Schiphol een koffer onderschept, maar erin ruim 200 levende vogelspinnen. En Duitsstel had de giftige spinnen zelf gevangen in Peru. En ook hadden ze tientallen duizend poten, krekels, kevers en sprinkhanen bij zich.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 Holleder was veroordeeld voor het afpersen van mensen in de vastgoedwereld. Sinds begin september heeft hij al een column in Nieuwe Revue. Het weer dan. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht is het tijdelijk iets droger, maar tegen de ochtend volgt opnieuw regen. En dan vooral in het zuidoosten. In de rest van het land is er ook wat ruimte voor de zon. Met 13 tot 15 graden is het aan de frisse kant. Vrijdag volgt een grijze en natte herfstdag. ANWB Verkeersinformatie, het is een normale avondspits... de meeste vertragingen in de regio's Utrecht en Rotterdam. Bij Groningen werken de verkeerslichtingen niet goed op het knooppunt Julianaplein... en dat geeft in beide richtingen op de A7 wat vertraging. Bij elkaar 140 kilometer file. Wat opvalt is de file op de A4 Delft richting Amsterdam. Bij het knooppunt Prins Klausplein 5 kilometer... heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een aanrijding. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A27 Utrecht richting Breda... voor het knooppunt Lunette 4 kilometer... en dan tussen knooppunt Eveningen en de brug bij Gorkum... langzaam rijden en stilstaan over 12 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Zeven minuten over vijf, goedemiddag. Er wordt Turks bloed gezocht door de bloedbank. En we gaan ze zo vragen waarom dat belangrijk voor ze is. We beginnen in Teheran, want in de Iraanse hoofdstad uh, is de oproerpolitie actief in de straten. Er is onrust, er is woede over de scherpe daling van de nationale munt, de riaal. Demonstranten eisen het aftreden van de gouverneur van de Centrale Bank, Thomas Erbrink, onze correspondent. Wat speelt zich af op dit moment in het centrum van Teheran? Oh, het is nu rustig, maar het is inderdaad een, een hele drukke dag geweest hier. Uh, die eigenlijk begon met, uh, met uh, die orde troepen die opeens opdoken bij uh, een bepaalde straat waar veel geldwisselaars actief zijn. Nou, ze kwamen met motorfietsen, grote uh, traangas af. En de, de honderden mensen die daar uh, geld probeerden te wisselen, die, uh, die raakten een soort van uh, uh, uh, betrokken bij opstootjes en rellen. Uh, er werden slogans geroepen, uh, waaronder bijvoorbeeld: uh, Regering, stop denken aan Syrië, maar denk aan ons. Um, en tegelijkertijd op de grote bazaar, die ongeveer een kilometer verderop ligt, uh, sloten de handelaren hun deuren, dus dan heb je het over de textielhandelaren, de mensen die uh, producten, huishoudelijke producten uit China verkopen, ook in protest... Tegen die scherpe daling van de munt. En ook daar werden slogans geroepen. Dus al met al is er een heleboel opgekropte frustratie over de, de, de, de daling van de Riaal. Bijna 40% in de afgelopen week kwam naar buiten vandaag. En in hoeverre kun je dat de gouverneur van de centrale bank dan kwalijk nemen? De van de centrale bank is, uh, is niet een onafhankelijk figuur... Uh, zoals dat uh, misschien in het westen zo is. Uh, men kijkt vooral naar de regering van president Ahmadinejad. Maar iedereen weet wel in het achterhoofd... dat natuurlijk het probleem ligt bij het hele Iraanse systeem. Uh, Iran is onder sancties vanwege zijn nucleair programma. En zoals Ahmadinejad gisteren zei op een, uh, op een persconferentie... die sancties die doen ons pijn. Wij kunnen geen olie meer verkopen. Wij kunnen met moeite uh, uh, geld van onze buitenlandse rekeningen... Terug naar Teheran krijgen. Ja, natuurlijk verzwakt dat onze nationale munt. Maar, zo zei hij ook... Deze dalingen, en echt, dan hebben we het over hele grote dalingen, vergelijkbaar met 50 eurocent per dag. Uh, ja, die zijn abnormaal. En dat wordt waarschijnlijk gedaan door onze vijanden, Amerika en hun assistenten. Uh, Maffia-achtige figuren had hij het over hier in Teheran, die dan die koersen zouden manipuleren. Maar hebben de Iraniërs daar een boodschap aan? Want die hebben dus, zoals je schetst, te maken met een uh, daling van de waarde van de munt met 40%. Die willen gewoon meteen boter bij de vis zien. Ja, die merken natuurlijk dat alles duurder wordt hè, van vliegtuigtickets tot boter en uh, die die die die zijn heel erg uh, boos, maar ook verward over op wie ze nu hun woede moeten richten. Want aan de ene kant weet iedereen dat inderdaad de economische politiek van de regering uh, naar verre van succesvol is. En dan druk ik me voorzichtig uit. Uh, tegelijkertijd zijn mensen ook boos op de Verenigde Staten. Want die zeggen van ja, uh, waarom nou al die sancties? Alsof wij iets te zeggen hebben over het nucleaire programma. Hè? Dat hebben alleen onze leiders. En die lijken er weinig last van te hebben. Al ben ik het daar niet geheel mee eens. Want die lijken toch ook behoorlijk meer en meer in geld nodig te zitten. Voor de gewone man is het een hele moeilijke tijd. Je spaarrekening verdampt waar je bij staat. En je kan er niks aan doen. De situatie vandaag in Teheran. En de komende weken ongetwijfeld ook. Thomas Erdbrink, dankjewel. Racistische opmerkingen horen niet thuis in een voetbalstadion. Dat benadrukt directeur Hans Nijland van FC Groningen. Nadat afgelopen weekend twee van zijn spelers. door het eigen publiek werden uitgescholden. onder wie de keeper. Nijland vindt dat er een grens is overschreden. Wij hopen eh, eh, zeg maar de daders, dader of daders op te sporen door middel van eh, de camera's bij ons in het stadion, video, videobeelden. En als, als ons dat gelukt, dan is het de stadionverbod. punt, er niet meer in. Niet meer in. John Schuurer is voorzitter van de supportersvereniging FC Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u zelf gehoord zondag wat er werd geroepen? Nee, ik heb het zelf niet gehoord. Uh, we praten waarschijnlijk... Uh... Over uh, wat ik nu een beetje vernomen heb. misschien één of twee of drie mensen hooghuis. Dus het is, uh, het is uh, achter het doel gebeurd. Uh, en uh, ik heb het zelf niet gehoord. na die tijd. in het uh, supporterzone. waar wel te berken zitten. Uh, toen kwam er al wat berichten door. maar er was er geen zekerheid uh, over. Maar nu blijkt dus dat het inderdaad wel uh, zo is. En. Uh, nou maakt het voor mij in principe niet uit. of één dat schreeuwde of de honderd. Het hoort gewoon niet in een voetbalstadion thuis. En dat past ook absoluut niet bij FC Groningen. Dat is nooit geen item bij ons. Dat is één. De tweede plaats... Uh... Het hoort niet eens in de Stad Groningen thuis. Uh, wij zijn er een heel uh, vervolgen over. En uh, wij zijn ook een intern onderzoek uh, begonnen om die zaak uh, zo snel mogelijk op te lossen en de kop in te drukken. Want u zegt nu is vastgesteld dat het ook echt gebeurd is. Op wat voor manier is dat vastgesteld? Nou, wij hebben uh, wat uh, informatie links en rechts uh, hebben wij ingewonnen. En uh, nou is het wel zo dat wij maar niet zo iemand aan kunnen wijzen. Want dat, dat heb je gezegd. want uiteindelijk moet je de zaak bewijzen. Zo simpel is het gewoon. He, je kan je ja, kan maar niet zo wat roepen en aanwijzen. Maar dat, dat er wat gezegd is, is, is, is uh, uh, wel duidelijk. Dus we gaan daar verder mee. En uh, dat duurt geen half jaar. Dat uh, proberen we binnen deze week zo snel mogelijk op te lossen. Ja, terwijl u zegt. het, het, het past niet bij Groningen. In het verleden zijn er toch wel boetes opgelegd aan, aan de club vanwege spreekkoren, uh, die gingen over de tegenstander. Ja, maar dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat is waar. Maar ik heb het nu over racistische uh, uitspraken. En dat is uh, bij mij ver en ver de grens over. Uh, je moet uh, respect houden voor, uh, voor wie dan ook, wat er ook gebeurt. Voetbal is emotie, dat weten we allemaal. En als je op de tribune zit, dan uh, speelt dat een hele grote rol mee. Maar er zijn op een gegeven moment bepaalde grenzen en die moet niet overgaan. En racistische uitspraken, die passen helemaal niet bij Groningen. Dat is nooit een item geweest. Het hoort niet eens bij de stad Groningen. Dus uh, wat dat betreft... Uh, uh, zijn we er helemaal klaar mee? En uh, die mensen die, uh, die uh, dat eventueel wel gedaan hebben, ik zeg eventueel wel gedaan hebben, die wordt daarop aangesproken. En daar zal ook een uh, sanctie op staan. En nou, ja, hebt Hans Nijland wel gehoord. Het verhaal van de supporters gaan we over verder praten met Danny Hesp. Goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van Spelersvakbond VVCS. Hebt u het wel eens eerder gehoord dat er supporters zijn die spelers van hun eigen club op deze manier toeschreeuwen? Ja, zeker niet in Nederland. Ik heb wel volgens mijn verhaal uit Italië gehoord dat, dat supporters zich keren tegen de eigen, eigen spelers, maar in Nederland gelukkig niet. En wat is dan in Italië de stap die al dan niet wordt gezet? Nou, goed, je, nou in Italië dat, dat, dat weet ik niet. Ik vind dat we in Nederland uh, inderdaad moeten kijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden. Ik vind wel dat clubs al goed bezig zijn om racistische uitlatingen in het stadion tegen te gaan. Maar goed, als dan toch zoiets de kop opsteekt en het gaat inderdaad om een enkeling, ja, dan moet je dat keihard aanpakken. Wat zou een speler kunnen doen als hij dit hoort van zijn eigen supporter? Zou hij van het veld moeten stappen? Nou goed, kijk, het gaat hier om een enkeling. En, en dan vind ik een uh, veld afstappen nogal, uh, nogal drastisch. Maar uh, als een hele supporterschare zich tegen spelers gaat keren dan kan ik me voorstellen dat een speler op een gegeven moment zegt van... Uh, ik vind het genoeg, uh, ik pak de bal op, uh, ik loop het, uh, loop het veld af. Wat u zegt is dus even wachten of inderdaad een grotere groep het zou gaan doen. Een enkeling, daar hoeft een speler dus zich niet tegen te keren. Met wat voor dilemma worstelt zo'n speler dan? Nou, goed. ik denk, denk dat kijk, een speler reageert uit emotie, denk ik, op het veld. En dan, dan, dan zou hij de bal kunnen oppakken en de scheids kunnen melden van scheidsrechter. Als jij er niks tegen doet, dan stap ik zelf wel het veld af. Alleen wat hij zich waarschijnlijk niet realiseert, is dat op het moment dat hij het veld afloopt... dat er natuurlijk wel nog, uh, nog andere dingen kunnen gebeuren. En dat is bijvoorbeeld, uh, Nou ja, dat, dat je uh, uh, misschien in het stadion of buiten het stadion nog, uh, nog problemen krijgt met supporters. Kijk, het gaat hier om een enkeling. Maar stel dat je in een stadion zit waar dat... Uh, uh, waar grote uh, supporterscharen uh, racistische uitlatingen doen. Ja, dan kan het wel eens zijn dat zo'n supporterscharen uh, het stadion uitgaat... en de boel buiten gaat verbouwen. Dus het kan best zo zijn dat een, uh, misschien wel een burgemeester of, een, uh, of de politie zegt... van, hé, hey, dit, uh, dit uh, moet je eigenlijk niet doen. Ja, en wat, de dit... en wat de directeur van FC Groningen aankondigt... we, we, we speuren hem op en hij komt er nooit meer in. Is dat voldoende? Je moet deze, deze mensen weer uit de stadions... Uh, als club uh, verder gaan met, met het beleid wat je voert uh, eh, om, om dit soort uh, gebeurtenissen tegen te gaan. En ja, dan, uh, dan, dan, dan is voor mij binnen, ja, de kous af. Danny Hesp, voorzitter van Spelersvakbond VVCS. Dank u wel en ook dank aan John Schuurer van de supportersvereniging van FC Groningen. Straks waarom u misschien meer moet gaan betalen voor stroom. Eerste informatie over de files bij de AWB Jolande van der Velden. Op de A4 delft richting Amsterdam bij het knopende Prins Klausplein 5 kilometer. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Verderop bij Zoeterwoude is de rechterrijstrook dicht. Er staat een auto stil. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Van Brinnen-Noordbrug 3 kilometer. Na een aanreding is daar de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Er is een kans dat er een toeslag komt bovenop de energierekening. En dat heeft te maken met kosten die energiebedrijven maken... om kolen- en gascentrales in bedrijf te houden... voor het geval de hoeveelheid groene stroom in de toekomst tegenvalt. De topmannen van de energiebedrijven GDF, Suez en E.ON... komen vandaag met deze boodschap in het Financieel Dagblad. En daarom bellen wij met Ruud Bos, bestuursvoorzitter van GDF Suez. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Want welke problemen ziet u opdoemen met die groene stroom? Nou, waar het voornamelijk om gaat is dat uh, de inpassing van groene stroom. Uh, je kunt je voorstellen dat het af en toe niet waait en dat af en toe de zon uh, niet schijnt. Uh, dat die inpassing, dat we daar problemen mee hebben. Want uiteindelijk, op, ik kan wel stellen dat op dit moment die inpassing. de kosten daarvan voor rekening komen van die fossiele centrales. Want groene stroom kan je niet goed opslaan. Als het een tijdje heel hard en heel lang waait, dan kan je dat niet opsparen voor als het minder waait. Dat klopt en dat geldt eigenlijk ook voor, uh, voor gewone stroom, dus voor grijze stroom zoals we dat noemen. Ja, en, en waarom komt, uh, komt er dan meer terecht bij, bij de andere energiebedrijven of bij de gas- en kolencentrales? Um, nee, waar, waar het om gaat is dus als je kijkt naar de kosten van de inpassing. Als ik het heel kort moet formuleren dan is het zo dat uh, de kolen- en gascentrales in principe stand-by moeten staan om dus een eventueel tekort van wind en zon uh, in te vullen. En dan moet je je bij voorstellen dat, uh, dat als wind niet waait... dat weet je een kwartier van tevoren niet. Maar een kwartier later dan zit je dus wel met een tekort. En dan moet je dus een gas- of een uh, kolencentrale stand-by hebben staan... om dat gat in te vullen. En dat stand-by zetten, dat kost gewoon geld. En als de centrale normaliter uh, verder niet, uh, niet draait... want uh, concurreren met zon en wind is erg lastig. Hè? Dus zon en wind is gratis. Als het eenmaal draait, dan is het gewoon gratis. Terwijl als je een gas- en kolencentrale hebt draaien, dan uh, moet je de gas en moet je de kolen instoppen en je moet de mensen uh, betalen die uh, de centrale onderhouden en, uh, en bedrijven. Nou, als dat dan allemaal samenkomt, dan, dan kun je voorstellen dat je dus een gas- en kolencentrale niet meer kunt betalen. Terwijl je uiteindelijk misschien dan toch nog ergens moet zorgen dat de betrouwbaarheid van de energievoorziening overeind blijft. En daar gaan kosten mee gemoeid. En dat moet betaald worden. En is dit niet een, een verhaal waarbij u zegt... Oe, die concurrentie met de groene stroom die wordt gewoon zo groot. Uh, we moeten iets doen om te zorgen dat wij ook nog in de markt blijven? Uh, nee, want uh, voor ons is uh, groene stroom uh, is, is, uh, een energiedrager... net zo goed als gas en kolen. En als de voorwaarden gewoon goed zijn... en we hebben dus een normaal concurrerend uh, speelveld... Dan investeren wij natuurlijk net zo makkelijk in, in groen als in, uh, in grijs. Dat, uh, dat is het probleem niet. Uh, wat je wel ziet is dat er verschillende investeringsklimaten zijn tussen de landen. In Nederland wordt groen op dit moment uh, niet of nauwelijks en in de toekomst waarschijnlijk nog minder gesubsidieerd. Dat zien we dus ook met, uh, met de kabinetsformatie. Zien we daar wat uitspraken over. Terwijl in Duitsland uh, dat traject gewoon in volle kracht doorgaat. Tegelijkertijdig concurreren we met z'n allen, of het nou grijze en Groen is, wel op dezelfde Europese markt. Maar als ik dan goed naar u luistert, komt het daaruit neer op het feit dat u bang bent dat u minder subsidie krijgt... en daarom nu alvast de rekening doorschuift naar de gebruiker? Nou, ik, ik zou willen dat ik subsidie kreeg. Ik krijg helemaal geen subsidie. Nee, maar uh, het op de, de, de, het, ge, het feit dat er minder zal worden geïnvesteerd, zoals u vermoedt... Uh, gaat u nu wel alvast vooruitlopen op een hogere rekening voor de gebruiker? Nou, dat, uh, kijk, als we praten over een extra heffing, uh, zoals uh, de kop in het FD ook aangaf, dat is niet iets wat, uh, wat, uh, wat morgen speelt, maar dat is iets wat op termijn speelt. We zijn een industrietak die, uh, die kijkt naar de lange termijn. Dus op het moment dat wij uh, denken dat het uh, problematisch wordt, dan praten we gauw over vier tot vijf jaar en soms wel tien jaar vooruit. Want uiteindelijk, je moet een investeringsbesluit nemen, dat, uh, dat kost bij grote uh, centrales tussen de vijfhonderd miljoen tot anderhalf uh, miljard kan het zijn. Dat heeft zijn tijd nodig en dan moet je hem nog bouwen en dan moet je hem vervolgens aansluiten. Maar hoe reëel uh, is dan uw waarschuwing dat er mogelijk een stroomtekort gaat ontstaan? Uh, het stroomtekort, het zit niet zozeer in het totale plaatje van er is uh, totaal stroomtekort. Het zit meer op de tijdigheid van als, als het uh, niet waait of als de zon niet schijnt. Hoe kan ik dan de andere centrales die dus op dat moment niet meer rendabel zijn nog open houden om dat, dat gat in te vullen. En er zijn verschillende manieren voor om dat te doen. Kijk... Als ik een centrale heb en ik heb mijn vaste kosten, laten we zeggen ik betaal voor mijn vaste kosten 100. En ik kan die over een heel jaar uh, verdelen over de opbrengst van, van de stroomproductie. Dan is dat bijvoorbeeld, nou, noem maar wat, 1 cent of een, of een derde cent uh, per dag. Uh, maar op het moment dat ik me nog maar een paar uur per jaar draai om de support te geven aan de overgang tussen fossiel en, uh, en duurzaam dan moet ik die honderd in een paar uur of in één dag moet ik dat zien terug te verdienen. En daar zijn de tarieven in de markt op dit moment niet voor geschikt. En wat verwacht u van de politiek om te zorgen... dat er, dat er voor de consument geen extra heffing komt? Ik, denk dat, uh, dat, uh, ik vind het trouwens een goede vraag... want ik denk dat het aan de politiek is om deze handschoenen op te pakken... en te zeggen van hoe kunnen we dus het uh, investeringsklimaat voor deze sector... zodanig vormgeven samen met uh, Europa... Dat we dit kunnen voorkomen. En die mogelijkheden die zijn er wel. Namelijk? Nou, namelijk uh, gewoon te zorgen dat, uh, dat op Europees niveau één, uh, één doelstelling komt voor duurzaam. Op dit moment uh, zijn er uh, per land verschillende doel, doelstellingen. Die zou eigenlijk naar één doelstelling moeten, een uh, CO2-doelstelling. Want uiteindelijk of je nou duurzaam opwerkt of niet, het vertaalt zich toch naar uh, CO2-reductie. Um, daar zou je dan ook nog energie-efficiëntie en in mee kunnen nemen. Dus dat dan creëer je dus als het ware één speelveld in, uh, in heel Europa. En dan kun je dus vervolgens uh, zou je in mijn optiek, zou je op Europees niveau gewoon de subsidies moeten afschaffen. En dan heb je een normaal speelveld en dan kun je ook gewoon wind, zon en duurzaam uh, tegenover elkaar zetten. En dan komt vanzelf uh, de creativiteit van de industrie naar voren om dat probleem op te lossen. Daar ben ik niet zo bang voor. Oké, okay, Ruud Bos, bestuursvoorzitter van GDF Suez, dank. En uh, we gaan kijken wat de politiek ermee doet. Ik Goedemiddag. Dank je wel. Turks Bloed gezocht. de Islamitische Stichting Nederland... gaat samen met bloedbank Sanquin op zoek naar specifiek Turkse donoren. Bestuurslid Mehmet Kaya van de Islamitische Stichting Nederland. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik Kaya. Ook actief op zoek naar Turkse bloeddonoren. Waarom doet u dat? Eh, nou, laat ik dit zeggen. We zijn niet op zoek per eh, se naar Turks bloed, want bloed is bloed. Eh, we zijn op zoek naar extra donoren in Nederland... En dat begrijp ik toch uit de oproep dat u specifiek Turkse donoren gaat zoeken. Nou, wij zijn een uh, koepelorganisatie uh, voor 144 moskeeën in Nederland uh, met een uh, Turkse achterban tussen twee haakjes. Maar uh, wij willen het graag onder de aandacht brengen van onze achterban. Want? Uh, nou, uh, het is sowieso een, uh, eigenlijk een religieus, uh, vanuit religieus standpunt ook gezien ook een verplichting. Maar dat is in het in de tijd in de vergetenheid geraakt. En dat willen wij graag weer onder de aandacht brengen. Wat is die religieuze uh, hebben uh, uh, In de eerste week van oktober is er uh, is is de week van de moskeeën... en van de voorgangers uh, in Turkije. Uh, We hebben dat onderwerp uh, in Nederland opgepakt... en uh, uh, gezegd van, joh, wat kunnen wij onder de aandacht brengen... in de Nederlandse samenleving. Want wij willen uh, een, een positieve... Uh, uitstraling doen uitgaan naar de Nederlandse samenleving. Want wij wonen en werken in Nederland al 50 jaar. En wij willen graag een keer een positieve, uh, niet een keer, maar altijd eigenlijk wel. Maar Zeker. wij willen uh, een positieve uh, uitstraling doen uitgaan naar de samenleving. Wat is dan die religieuze achtergrond van het uh, doneren van ja. bloed? Nou, uh, zo is bijvoorbeeld uh, uh, onze profeetman net, uh, die heeft zelf ook bloed gegeven. En die heeft ook uh, de moslims uh, opgedragen om zelf ook bloed te, uh, uh, te doneren eigenlijk. Maar door de eeuwen heen is het uh, in de vergetenheid geraakt. En uh, misschien is dat een onderwerp uh, uh, die wij uh, zelf kunnen oppakken als moskeeën... als uh, bestuur van alle moskeeën in Nederland. Want uit cijfers blijkt, meneer Kaya, dat Turkse Nederlanders... inderdaad over het algemeen minder bloed geven dan bijvoorbeeld Nederlanders. Nou goed, daarom willen wij dit ook onder de aandacht brengen. Het uh, is dus niet alleen maar daarom, maar... Uh, wij willen uh, graag uh, met SACWEN samenwerken om uh, dit onder de aandacht te brengen. Niet alleen uh, onder de, de Turkse Nederlanders, uh, maar ook onder alle Nederlanders in Nederland. Hè. Dus uh, u belt mij, we zijn nu op, uh, op Nederlandse radio en we willen graag hier aandacht voor vragen. Wat even een heel simpele vraag, We begonnen zelf al over, het maakt er helemaal niet uit. Of een Turk Nederlands bloed krijgt, Duits bloed, Marokkaans bloed, uh, dat is het verschil niet hè? Ja, daarom dat, dat probeer ik ook uit te leggen dat er helemaal geen, uh, geen fyschele, uh, niks uh, uitmaakt. Want bloed is bloed. Als je bloed krijgt, maakt het niet uit of dat uh, van welke origine dan ook. Hebt u enig streef aantal in gedachten... voor wat betreft het nieuwe aantal Turkse donoren van bloed? Nou, het liefst uh, zoveel mogelijk. Uh, ik heb begrepen van Saken dat eerder ook uh, pogingen zijn ondernomen... om uh, het aantal uh, te verhogen. Maar uh, wij hebben gedacht, en daar wisten wij niks van af als organisatie... Maar we hebben gemeend uh, dat wij zelf, als wij zelf het initiatief nemen. Uh, en wij dit onder de, onze achterban in de moskeeën uh, uh, kenbaar maken en bekendmaken. dan hopen wij uh, dat het aantal ja, wordt verhoogd. En uh, ik kan, uh, we hebben geen streefaantallen, want elk, elk individu dat bloeddonor wordt. is voor ons mooi mee meegenomen. voor de hele Nederlandse samenleving. En ja, wat is dan het argument wat u gaat, uh, gaat, gaat vertellen. om uh, Turkse donoren over die streep te trekken? Nou, dat het eigenlijk een, uh, wat ik eerder al zei, dat het eigenlijk ook vanuit religieus standpunt, uh, sociaal uh, oogpunt uh, uh, goed is. En ook uh, uh, medisch gezien ook goed is om bloed te geven. Uh, dat willen wij uh, onder de aandacht brengen. En uh, ja, dat zijn, uh, dat zijn onze, uh, dat, zijn onze uh, dat is onze ingang uh, om. Uh, dit sowieso onder de aandacht te brengen en ook eh, meerdere eh, aantal donoren te, te werven. Mechmed Kaja van de Islamitische Stichting Nederland over het eh, zoeken naar Turks bloed voor de eh, bloedbank. Hartelijk dank. Het is, Misschien uh... toch even een correctie. We zijn niet op zoek naar Turks bloed. Wij zijn op zoek naar het eh, aantal eh, donoren. En met name gaat u dat doen onder uw Turkse achterban. En is het, daarmee is het Turks bloed volgens mij, maar uh, nou, dat nou, is duidelijk. Het is het <laughs> Ik dank u hartelijk. Fijne dag. Oké, okay, fijne avond. Dan. Wij waren met Edukans in Ethiopië. Ons optreden met de kinderen daar was heel bijzonder. Dankzij Edukans kunnen zij naar school. Wat kinderen daar leren, pakt niemand ze meer af.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 Radio 1, het NOS-journaal. Minister Opstelten van Veiligheid wil graag dat het onderzoek van de commissie Cohen... naar de rellen in Haren eerder klaar is als dat mogelijk is. Dat zei hij bij zijn bezoek aan Haren. Verwachting van de commissie is dat het onderzoek vier tot zes maanden gaat duren. Opstelten heeft gepraat met politici en inwoners... en heeft een rondje gelopen door het Groningse dorp.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 Het ministerie wil dat zakenman Frans van Andraad... ruim een miljoen euro betaalt aan de staat. Volgens het OM heeft de zakenman dat bedrag verdiend... aan de verkoop van tonnen grondstof voor mosterdgas... aan het regime van de Iraakse dictator Saddam Hussein. In 2007 werd van Andraad in hoge beroep veroordeeld... tot 17 jaar cel voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. En de autoverkopen zijn in het derde kwartaal van dit jaar flink gedaald. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar zijn er een kwart minder verkocht. En dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Rijvereniging en de BOVAG. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. En daarvoor is hier Marco Volf. Ja, De meeste regen tot nu toe vandaag is gevallen in het noordwesten van het land. Maar de komende uren zou er best wel eens een behoorlijk wat verandering in kunnen komen. Want nu ligt juist voor de zuidoostelijke helft van het land flink wat neerslag klaar betekent in ieder geval dat het nat blijft. Misschien dat het vannacht in het noordwesten even wat opklaart. Maar ook daar zal het zeker niet de hele nacht droog blijven. Minima rond 11 graden. Morgen wordt het 14 tot maximaal 16 graden. En we beginnen de dag grijs met de meeste regen in het oosten en zuidoosten. In de loop van de dag van het westen uit misschien een beetje zon... maar ook weer buien. Het blijft ook nog eens winderig. En ook vrijdag is het zeker niet droog. Met name in de ochtend kan het nog flink regenen. En bovendien staat er ook vrijdag nog veel wind. Dan is zaterdag aan de onzekere kant... Ik heb hoop dat het droog blijft, maar ik kan het zeker niet bevestigen... en ik kan het ook zeker niet beloven. Dat durf ik voor zondag wat beter, en voor maandag ook, want dan knapt het sowieso op. Met meer zon het blijft het wel aan de frisse kant. ANWB Verkeersinformatie. Tussen normale avondspitsen staat bij elkaar 185 kilometer. De meeste vertraging in de regio's Utrecht en Rotterdam. Bij Groningen problemen met de verkeerslichten op het knopend Julianaplein. Daardoor in beide richtingen vertraging op de Ring van Groningen. Ik begin met de A20. Gouden richting Hoek van Holland. Die is namelijk dicht tussen knopend Gouden en Moordrecht na een aanrijding met meerdere auto's. Er is ook sprake van beknelling, dus dat kan wel enige tijd gaan duren. Nu staat er nog zo'n 2 kilometer file. Andere files die opvallen, de A4 Delft richting Amsterdam... bij het knopend Prins Klausplein 5 kilometer. Daar is nog één rijstrook dicht vanwege opruimwerkzaamheden. Een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam... bij de Van Brinnen-Noordbrug 3 kilometer, daar is de rechterrijstrook dicht. En het is langzaam rijden op de A27 Almere richting Utrecht... tussen Beeldhoven en knopend Rijnsweerd over 7 kilometer. Als ondernemer kent u geen vaste werktijden...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 kind of nervous about it. It's like it's coming. Here it is, 2012, the election. In the richest country in the history of the world, this Obama economy has crushed the middle class. Who want to serve their country regardless of who they love. Thank you. Yes, we did. So when we remember this moment and consider this president, let's remember how far we've come and look forward to the work still to be done. De spanning loopt op, wordt opgevoerd. De Amerikaanse verkiezingen vanavond, vannacht, het eerste debat. Voor de liefhebbers wordt dat een lange nacht. Vanaf drie uur Nederlandse tijd, dan wordt dat verkiezingsdebat gehouden. Met Romney neemt het dan op tegen Barack Obama. Net als bij de verkiezingen natuurlijk. Wessel de Jong is daarbij in Denver. Tenminste, zo dichtbij mogelijk, neem ik aan, Wessel. Uh, Romney die staat achter in bijna alle peilingen. Wat verwacht jij van, van die debatten? Is er nog een mogelijkheid dat hij Obama inloopt? Nou, dat heb je goed samengevat. Het is inderdaad uh, problematisch voor hem. Het is dus nog ruim een maand te gaan, nog zo'n vijf weken. Het is dus wel uh, een debat, een van de laatste kansen voor Romney om het, uh, het tijd te keren. Bovendien, het is eigenlijk extra belangrijk, dit debat. Want in 35 Amerikaanse staten wordt, uh, wordt vervroegd gestemd voor een heleboel kiezers vlak voor het moment dat ze naar de stembus gaan vanavond te gaan. Ongeveer zo'n 60 miljoen Amerikanen gaan er kijken, dat is tenminste de verwachting. Nou, een week of twee geleden, is vooral voor, voor Romney natuurlijk heel belangrijk, een week of twee geleden begint hij natuurlijk een behoorlijke uitglijder. Hij zette ongeveer de helft van de Amerikanen weg, zette die weg als treurige uitkeringstrekkers. Nou, vanavond krijgt hij een kans om dat uh, enigszins te herstellen, die fout. En ik neem aan dat er lang onderhandeld is uh, over de thema's die behandeld zullen worden in dat wat, wat komt daar uit? Waar gaan ze het over hebben? Ieder. Echt letterlijk, zoals je zegt, ieder detail van dit debat is uit, uit onderhandeld. Tot en met het aantal familieleden dat na het debat op het podium mag komen staan, is overgesproken allemaal. Het wordt een debat van 90 minuten, opgedeeld in fragmenten van een kwartier. Het zal vooral gaan over binnenlandse onderwerpen, vooral de economie, banenplannen, de nationale schuldenlast, de belastingen. De belastingvoordelen die natuurlijk Romney wil geven aan de rijken. Daar zal Obama hard op inhakken. De gezondheidszorg. Nou, Obamacare natuurlijk, zal helemaal worden doorgezaagd. Uh, het is wel de verwachting dat Romney zal proberen weg te breken van deze traditionele thema's, dat hij zijlijnen zal proberen te beantwoorden. In principe kan dat ook, want de presentator, hij gaat het ook weer niet heel erg strak regisseren. Ze krijgen voldoende, ze krijgen voldoende vrijheid. Maar het zal ook weer niet uit de hand lopen. Het publiek moet zich rustig houden. En er zijn geen allerlei zoomers en bellen en dergelijke. Dus het wordt ook niet weer een soort, uh, een soort quiz. En de presentator hoopt waarschijnlijk op een historische uitspraak. Het publiek misschien ook wel op een op een uitglijder. Wat, wat zijn de risico's vanavond? Nou, de risico's zijn traditioneel eigenlijk het grootst voor de zittende president. Voor hem zijn de valkuilen, staan, staan er wijd open. Meestal een zittende president is een man die zichzelf geweldig vindt. En kan zich absoluut niet voorstellen dat, uh, dat anderen dat niet vinden. Obama moet dus erg oppassen dat hij niet arrogant overkomt. Je hebt het uh, klassieke geval heb je van Bush senior. Op een gegeven moment deed hij tegen Bill Clinton. Hij kreeg toen een vraag uit het publiek. Ja, Daar deed hij zo neerbuigend over. Nou, Dat mag Obama vooral niet doen vanavond. Er zijn overigens geen vragen. Maar hij moet zich niet neerbuigend gedragen. Dat risico is er, want hij heeft een hekel aan Romney, dat is al wel bekend. Voor Romney is eigenlijk het grote probleem... zijn belangrijkste opgave is dat hij echt authentiek, dat hij natuurlijk overkomt. Zijn partij verlangt van hem dat hij Obama agressief aanpakt, dat hij hem aanvalt. Nou, als hij die boodschap, als hij die te letterlijk neemt, als hij daarin doorschiet, dan hangt hij vanavond. Wij horen jouw verslag en horen morgen hoe het is afgelopen. En voor wie wil dus vannacht om drie uur opstaan, 90 minuten kijken. Wessel de Jong, dankjewel, vanuit Denver. Mocht het onderzoek naar de rellen in Haren eerder klaar zijn... dan wordt het ook eerder gepresenteerd. Dat zegt de missionair minister opstelte van Veiligheid. De politiebonden hadden kritiek op de verwachte duur van het onderzoek... van de commissie onder leiding van Job Cohen. Zo'n vier tot zes maanden. Opstelte bracht vanmiddag een bezoek aan Haren. Ja, Opnieuw wordt haren onder de voet gelopen. Daar lijkt het bijna op. Deze keer door een hoorde fotografen en cameramensen... die om de minister heen zwermen. De klanten van Albert Heijn, die toen geplunderd werd... weten niet wat ze meemaken. Die komen gewoon wat bosuitjes kopen. Wat ja. <laughs> ik vergeten was vanochtend. Wordt u al ver gelopen? Door de kamer. Bijna wel, hè? Ja. Ze komen niet voor mij, maar voor... Uh... De minister niet. Twaalf dagen later beginnen veel mensen de aandacht van de pers een beetje zat te worden. De hele media omheen ben, uh, ben ik wel een beetje zat. Absoluut. Op stilte loopt een mini rondje door het dorp. Laat zich door een slachtoffer uitleggen wat er gebeurde. Die hekken die stond erbij, zo bij die boom. Dat stond hier ja, dat stond en het was bezig. En ja. voor het drie gesprekjes met ondernemers. Was u bang? Nee. Nee? Nee. En u? Nee? Ja, dit zijn de goede, nee. goede Groningers. Ja. Ja. Succes, hè? En spreekt jongeren aan... Ben je er ook bij, of niet? Nee. Nee, nee, oké. Okay. Ik kon alleen niet thuiskomen. Maar je die zijn toch echt kom. net te jong, een jaar of twaalf... te jong om erbij geweest te zijn? Ik vond het wel heftig. Ja. Nee. Nee. Okay. Ja. Oké, mooi. Twaalf dagen later is de meeste schade hersteld in haren. Als je het niet weet, zie je het niet... De mensen willen verder, hebben vaak ook geen zin om het er nog over te hebben. Wel is er morgenavond een bijeenkomst voor bewoners waar ze hun verhaal kwijt kunnen onder het motto samen de draad weer oppakken. En twaalf dagen later komt dus ook de minister. Hier nu kijken. Ik had natuurlijk heel veel nota's gezien, ik heb telefoontjes gehad, maar het is altijd voor mij belangrijk in mijn werkwijze om het uh, met mijn eigen ogen te zien. Opstelt reageert hier op de kritiek van de politiebonden op de commissie Cohen, het onderzoek naar de rellen waar zes maanden voor uitgetrokken is. Nou ja, Ik heb uh, vanochtend uh, even met, uh, met de heer Cohen uh, gesproken. Ik vind wel dat het onderzoek, uh, dat is, is geen vluggertje, het moet gewoon uh, zorgvuldig en gedegen gebeuren aan de aan de andere kant heeft Cohen ook tegen me gezegd... ik heb ook wel gevoel voor, voor de opmerkingen die gemaakt zijn... dat het niet te lang moet duren, het moet wel gedegen zijn. En dat we op tijd ook met aanbevelingen moeten komen... waar het hele land ook iets aan heeft. Maar betekent dat dat hij gaat proberen binnen dat half jaar... dus eerder met die conclusies te komen, als dat lukt? Ik herhaal, gedegen, zorgvuldigheid dat is belangrijk... En eh, als die gedegenheid en zorgvuldigheid met zich meebrengt dat het sneller kan, zal het ook gebeuren. Want dan heeft het hele land daar iets aan. Minister Opstelt in gesprek met Martijs van der Wiel. Mode- en schoenenzaken hebben het zwaar. Vooral het voorjaar is voor veel winkels slecht geweest. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die hebben gezien dat de omzetten sterk terugliepen. Het aantal faillissementen verdubbelde ten opzichte van vorig jaar. En dat heeft mede te maken met het slechte weer. Want mensen kochten minder vanwege dat weer. Menno Reemeijer ging naar een herenmodezaak in Assen. Ja, ik ga die graag passen dan in mijn maat ja, natuurlijk Kan altijd. Op een druilerige door de middag staan er toch nog klanten in de winkel? Jazeker. Het is zo dat uh, uh, in het najaar is, is druilerig weer. Uh, voor, uh, voor de modewereld is dat uh, heel belangrijk. Ik eens even een jasje proberen. Ja. Jos Schoonmaker is uh, eigenaar voor schoonmaker mannenmode. Het druilerige weer van nu helpt mee, maar het voorjaar was slecht. Het voorjaar was, uh, nou laten we zeggen slecht, het was uh, wisselvallig. Uh, ja, wij zijn en een, een branche die toch weersgevoelig is, zeer weersgevoelig is. Uh, maar al met al was het voorjaar bij ons bedrijf toch nog wel heel redelijk. Ja. Maar over de hele branche genomen, slechte cijfers? De cijfers die lieten uh, ja, die inderdaad een beetje te wensen over. Dat is, uh, dat is zeker waar. Dat kunnen we niet omheen. Dan valt het weer tegen. Hoe, hoe red je, je dan? Nou, hoe red je dan? Je zorgt gewoon dat je um, zo goed mogelijk um, omgaat met de consumentenvraag. Dus dat betekent dat je je bedrijf zo aantrekkelijk mogelijk houdt. Wisselende collecties, een goede sfeer in de winkel is toch heel belangrijk. Je belut gewoon de mogelijkheden die je hebt. En laten we eerlijk wezen, als we naar buiten kijken... ik zie nog steeds niemand in zijn blote bips lopen. Dus er is altijd nog markt. Dus doen we. Ja. Dan schenk ik u ondertussen een kop koffie in. Heeft u er zin in? Uh, nee, dank u wel. Een kopje thee misschien? Ja, ja? ja, Prima. Ik ook graag een kopje thee. Een kopje thee? Ja. Dus een kopje koffie of kopje thee zoals hier? is dan belangrijk? Dat is een, een onderdeel van, ja, van het geheel. Mensen komen bij je op bezoek. En uh, als je dat op een, op een goede, plezierige manier uh, weet te bewerkstelligen... We ja, dan draait het altijd door. Wat kun je nog meer doen? Wat kun je nog meer doen? Uh, wat ik net al zei, de, um, de wisselende collecties die zijn dat is erg belangrijk. Uh, je moet zeker in een tijd dat ook een concurrent als, als internet zijn intrede doet... Uh, ja, dat is een concurrent die je gaat bestrijden. Ik denk dat dat in ons geval heel aardig lukt... Ja, want het, het voelen, het ruiken, proeven van, van kleding... Ja, dat is toch iets heel, heel anders dan wanneer je een pakketje thuis gestuurd krijgt. een wordt. beetje getailleerd modelletje, zoals je ziet. Ja. Maar kunt u net zo flexibel zijn? Ja, wij hebben steeds betere contacten met, met de leveranciers. De leveranciers die ook uh, ja, wel zien dat de trein wel eens waar rijdt... maar misschien iets langzamer. Dus dat betekent dat wij allemaal uh, een stapje harder moeten lopen. En met leveranciers zijn de con contacten zijn gewoon uitstekend. Dat wil zeggen, als er een keer een artikel is wat, wat, wat moeilijker loopt... Uh, bij ons, maar in de rest van het land of bij iemand anders beter... dan is het altijd mogelijk om daar een beetje mee te schuiven en zo. Dus ook wij zijn qua flexibiliteit... Uh, de flexibiliteit is bij ons ook enorm toegenomen de laatste jaren. Is het nog leuk of is het overleven? Nee, het is, het is juist heel uitdagend. Je kan het zien als wanneer je bijvoorbeeld een piloot bent... die in zwaar weer een kist met een hoop passagiers aan de grond zet. En als het dan lukt, dan is dat alleen maar iets wat voldoening verschaft. Dus ik kan wel zeggen dat wij op dit moment ja, ook veel plezier beleven... aan alle uitdagingen die er zijn. Moet weer wel een beetje mee zitten? Het weer is een belangrijke factor mee. En uh, in de loop van deze week wordt het weer een stuk kouder. En dat is voor ons zeer, zeer gunstig. Want als men massaal de kou voelt, denk maar eventjes aan de laatste, laatste twee weken toevallig. Dat waren toch voor de handel uh, landelijk hele goede weken. Pak ik even de linker erbij. Een pak en keurige schoenen. Mag ik vragen waarvoor? Uh, ik heb een aanstaande vrijdag sollicitatiegesprek bij Ernst de Jonge. Het is dus, uh, wel een beetje voor de dag komen natuurlijk. Wordt het al bij, me, bij elkaar 5 euro, 500 euro en 25 eurocent. Ja. Ja. Nou, dan hoop ik dat hij wordt aangenomen daar vrijdag. <laughs> Herenmodezaak schoonmaker in Assen. Daar, uh, nou ja, daar werd in ieder geval vandaag wat verkocht. Menno Re Meijer was daar. Ook afgelopen nacht weer brand in Winschoten. De 17e in korte tijd en allemaal aangestoken. We praten zo direct met Ernst Ameling. Hij weet veel over brandstichters en over pyromanen. Dag naar de ANWB. Jolanda van der Velde. Lucella, het, het slechte weer in het midden van het land zorgt toch voor langere files. Veel vertraging op de A2 en de A27, zo'n beetje tussen Utrecht en het zuiden. Verder wat opvalt is de vertraging op de A4 van Delft naar Amsterdam. Bij knooppunt Klausplein, Prins Klausplein, nog steeds 5 kilometer. Daar is één rijstrook dicht. En verderop bij op 6 kilometer. Daar staat een stil op de rechte rijstrook. De A20, gouden richting Hoek van Holland, is nog dicht tussen knooppunt gouden Nieuwekerk aan de IJssel na een aanrijding. Op de A20 zelf staat 2 kilometer en op de A12 vanuit Utrecht gaat het vastlopen in 4 kilometer. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden via Den Haag en Delft, zo over de A12, de A4 en de A13. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Ondanks een noodverordening, ondanks een burgerwacht en ondanks extra politie afgelopen nacht, toch is er daar weer brand gesticht in het centrum van Winschoten. De zeventiende brand sinds de zomervakantie. Ernst Ameling, goedemiddag. Goedemiddag. Forensisch psycholoog en vooral deskundig op het gebied van pyromanie. En um, nu de vraag: gaat het hier om een pyromaan? Ja, dat is de vraag. Uh, en, en die vraag heb ik natuurlijk ook. En je kunt daar alleen maar op uh, antwoorden in waarschijnlijkheden... Uh, en niet in zekerheden, zoals u begrijpt. Ja, maar dan kijken we even naar de uh, feiten zoals we die kennen. 17 ja. brand in korte tijd, uh, brand in lege panden, auto's, coniferen, andere panden. Ja. Uh, 17 sinds de zomervakantie. Op basis van uw expertise, waar wijst dat dan op? Dan, dan vind ik het waarschijnlijker dat het gaat om een groepje mensen... die uh, met vandalistische motieven, zoals uh, in, in Haren uh, onlangs is gebeurd... Uh, of uh, sferen, dan dat er sprake is van een uh, pyromaan. Want dat is een ziekelijke brandstichter. Waarom denkt u dat het mogelijk uh, waarschijnlijker is dat het om een clubje vandalen gaat? Uh, omdat een, uh, een, een pyromaan, dus een ziekelijke brandstichter, dat doet uh, om, uh, vanuit interne motieven, zeg maar aandacht, gezien worden, uh, belangrijk zijn. En die houdt zich uh, over het algemeen bij één soort object. Dus of bij auto's, of bij schuttingen, of bij coniferen, of bij. Uh, tuinhuisjes, of nou, uh, wat je allemaal kunt bedenken, leegstaande panden. Uh, dit zijn um, allemaal verschillende panden. En um, ja, over het algemeen uh, zitten pyromanen zo in elkaar... dat ze zich um, bij één object houden. Dat wijkt dan af van wat we in Winschoot hebben gezien. Maar als we kijken Precies. naar het feit dat een pyromaan, zoals u zegt... ook een ziekelijke hang heeft naar aandacht... dan komt hij of zij toch ook voldoende aan te trekken. Zeker naar afgelopen nacht. Uh, jawel, een ziekelijke hang uh, naar aandacht is, is, is nog tot daar aan toe. Maar een ziekelijke hang tot brandstichten, daar, daar gaat het in dit geval om. Uh, uh, uh, in ieder geval, als het een uh, pyromaan geweest zou zijn... wat natuurlijk niet uit te sluiten valt. Dat, het, ik heb het over waarschijnlijkheden en aannemelijkheden... Uh, dan, uh, uh, dan is hij inderdaad aan zijn trekken gekomen. Maar die jongens zijn dat ook. Want uh, als het inderdaad om een groepje jongens gaat... die uh, een spel spelen met de politie... die, uh, die uit zijn op rellen en die, uh, uh, die boos zijn... En, uh, uh, en hun agressie kwijt willen... dan zijn die ook uh, duidelijk aan hun trekken gekomen. Maar als we dan even voorborduren op het mogelijke scenario... van een pyromaan? Um, ja. Lukt het de politie om zo'n man of vrouw dan uiteindelijk op te sporen? Zeker als je kijkt naar het feit dat er uh, veel cameras worden ingezet... dat er noodverordening um, van kracht is... dat er extra mensen op straat serveren. Je bedoelt of, um, of een pyromaan daar kan, uh, aan kan ontsnappen? Ja. Dat ja. zoekt op? Uh, ja, nou kijk, een pyromaan die handelt in zijn eentje. Dat is een, als een dief in de nacht. Uh, met, een, met een lange jas en een capuchon, bij wijze van spreken. En een aanstekertje en wat aanmaakblokjes gaat hij op pad. Um, hij, uh, je, het enige wat je ziet is misschien even het, uh, het aansteken van een aanmaakblokje. En dan moet je net toevallig in de buurt zijn. En dan loopt hij verder en drie minuten later staat bijvoorbeeld een auto in de hens. Um, dat is heel moeilijk uh, uh, te betrappen. Uh, of je moet misschien de nachtcamera's hebben. Dat, uh, ik weet van de techniek van die camera's natuurlijk niet zoveel. Nee. Hey, ja? Sorry? Ja? Ja, maakt u uw af? Ja, uh, als het een, om, om een groepje gaat, Precies. dan um, is het natuurlijk zo dat die, uh, die leden van dat groepje, of die ja, nou ja, die leden van het groepje. En uh, die hebben natuurlijk communicatie met, met z'n allen. En, uh, en telefoontjes. En uh, in principe zou ik zeggen, maar ik ben geen rechercheur... Uh, zijn er dan meer uh, uh, mogelijkheden om uh, zo'n groepje te vatten en te onderscheppen? Omdat er toch een keer iemand gaat praten, uiteindelijk in zich verspreekt. En nou ja, nou te... ja, dat niet alleen, maar ook omdat er gewoon onderling gebeld wordt. Ja. En dat is allemaal te onderscheppen. U hebt het nog geen definitief antwoord. Dat is duidelijk, uh, forensisch psycholoog Ernst Ameling, over de branden. Nummer 17 zagen we afgelopen nacht in Winschoten. Ik dank u hartelijk. Graag gedaan. tonight James Blunt. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht komende nacht gaan de Amerikaanse president Obama en zijn uitdager Romney... voor het eerst direct met elkaar in debat op de televisie. U hoorde Wessel de Jonge erover vanuit Denver. En zijn handelsblad opent ermee. Van beide kandidaten staat een grote foto op de voorpagina. Ze hebben zich de afgelopen dagen ieder in een afgelegen hotel opgesloten... meldt NRC om zich op dit debat voor te bereiden. Volgens peilingen ligt Obama voor en volgens deskundigen... wordt het debat voor Romney zijn zwaarste klus tot nu toe. Op de website van de Telegraaf staat dat Romney vlak voor dit debat opeens zijn immigratiebeleid heeft afgezwakt. Hij wil niet langer jonge illegalen uitzetten. Als hij president wordt, dan zal hij het beleid van Obama voortzetten... waarbij jonge illegalen voorlopig in de VS kunnen blijven. Het debat zal met name gaan over binnenlandse onderwerpen en de economie. Maar president Obama heeft daar nog eens de nadruk op gelegd... dat de Arabische wereld niets van hem te vrezen heeft. Now let me be clear, just as we cannot solve every problem in the world... the United States has not and will not seek to dictate the outcome of democratic transitions abroad. We do not expect other nations to agree with us on every issue. Nor do we assume that the violence of the past weeks or the hateful speech by some individuals represent the views of the overwhelming majority of Muslims. Obama vindt wel dat die leiders in moslimlanden hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het Nederlandse oppervlaktewater kan halverwege de eeuw zo vervuild raken... dat het af en toe niet geschikt zal zijn om er drinkwater van te maken. Zo heftig als dit vanmorgen door de Telegraaf werd geformuleerd... schijnt het niet te zijn. Maar ook het Fries Dagblad schrijft erover op de voorpagina. In de toekomst zouden tienduizenden gezinnen... langere tijd zonder drinkwater kunnen zitten... als er nu geen maatregelen worden genomen. Dat staat in een rapport van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu. Drinkwaterbedrijven moeten daarom overwegen een voorraad op te slaan voor die moeilijke periode. De onderzoekers bekeken de gevolgen van de worst case klimaatscenario's van het KNMI. Die geven aan dat extreem lange droge perioden kunnen optreden. In het rapport werd gekeken naar zogenoemde innamepunten in de Rijn en de Maas. Daar komt een groot deel van ons drinkwater vandaan. Bij droogte stroomt er minder water door en de lozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties, landbouw en industrie worden dan minder verdund. Dan kunnen er te veel bestrijdingsmiddelen in het water voorkomen. at 5 dat burgemeester van der Laan van Amsterdam vanmiddag... een bezoek heeft gebracht aan het tentenkamp in Osdorp. Op een veldje daar zitten ruim 40 uitgeprocedeerde asielzoekers. Er zijn geen douches, geen toiletten. De burgemeester heeft gesproken met buurtbewoners en met asielzoekers. Tijdens zijn bezoek benadrukte hij herhaaldelijk dat hij... en het recht op demonstreren en het waarborgen van de veiligheid erg belangrijk vindt. De Amsterdamse politiek worstelt volgens AT5 al geruime tijd met het kamp. De meerderheid van de deelraad in Nieuw-West wil dat het stadsdeel ingrijpt maar de stadsdeelraadvoorzitter wijst naar de burgemeester. Die heeft al laten weten dat er vooralsnog geen voorzieningen worden geregeld. Maar ook dat er geen plannen zijn om het kamp te ontruimen. De gemeenteraad praat er morgenavond over... en de landelijke SP gaat een kamerdebat aanvragen. Volgens het parool is het overigens gedaan met de macht van die stadsdelen. Gisteren is het nieuwe bestuurlijke stelsel voor Amsterdam gepresenteerd. En in die nieuwe structuur bestaan geen stadsdeelraden meer. Dat waren de gemeenteraden van de stadsdelen. Die worden vervangen door en die mogen geen besluiten nemen. De politieke verantwoordelijkheid komt helemaal terug bij de centrale gemeente te liggen. Overigens waren Amsterdam en Rotterdam al de enige gemeenten die zo'n onderbestuur kenden. En dat wordt nu dus allemaal weer teruggedraaid. Willem Holleder is volgende week de gast in het tv-programma College Tour van de NTR bij presentator Twan Huis. In de uitzendingen mogen studenten ook vragen stellen aan de gast. Het programma wordt volgende week vrijdag uitgezonden. Te oordelen naar dit korte spotje heeft Holleder er zin in. Ik ben Willem Holleder. Binnenkort zit ik in College Tour. En ik zie er naar uit om te vragen van alle studenten te beantwoorden. Hij ziet er naar uit. En u weet, bij dit programma mogen alle vragen gesteld worden. Van tevoren worden daar geen afspraken over gemaakt... met de persoon die dan de hoofdrolspeler is volgende week vrijdag. Tot zover het mediaoverzicht. Na zes zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan gaan we praten over een aanval in Syrië... waar Turkse mensen zijn bij zijn omgekomen in Turkije. Straks meer. Tot zo. Europees Voetbal op Radio 1. Vanavond in de Champions League, wow! ho, ho, ho! Ajax, Real Madrid. Hij neemt hem aan, geeft hem de linkerkant mee, druk de vriendbal, laag 1-1, nee. Ho, ho, ho, ho! Ja, daar gaan we voor op de banken. De Champions League, vanavond om half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.